Die plaatjes draaien zit weer voor u klaar. Met vaal T-shirt en vreselijk haar. Halve zolen, een geurtige broek. Echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en, en een, een lelijke plaid. Ja, ben ik weer. Als dat maar is, wat de luisteraar wil. Ja. Veel Goedemiddag. En veel uh, avond. melodie. Ook dissonante en kakavonie. Oh dat alles. Avantgarde, jazz en klassiek, catchy liedjes en piano muziek. Al die beloften weer. Nu moderne en dan weer antiek. Oh ach nee mensen geen pony. Nee hoor. Op 5-0-1 klinkt het ook vandaag. De, De volle, volle laag. laag. De volle laag. De volle laag. laag! Oh, nou, zo, dat klinkt even, even gezellig. Muziek uh, natuurlijk uh, voor, uh, voor jouw oren. Uh, ja, welkom bij de volle laag. Uh, Lucia Gepke staat hier achter de microfoon en die gaat er wat heen uh, praten. En uh, vervolgens draait hij ook nog wat platen. En uh, vandaag uh, gaan we even opwarmen voor Koningin de dag morgen natuurlijk. Koningin de dag. dat is een, uh, een dag uh, speciaal voor Koningin Juliana, die al dood is. En uh, toch vieren we dat. Uh, in ieder geval dat, niet dat ze dood is, maar dat is al het jaar, was het natuurlijk op deze dag. Uh, maar dat was morgen, het is nu uh, koninginavond. Het is wel raar dat de avond voor Koningin de dag komt en niet na Koningin. Nou, we zouden zeggen, de dag begint met de ochtend. Maar nee, in dit geval begint het gewoon keihard met de avond, uh, in ieder geval met een bord op schoot, ik zou zeggen smakelijk eten. En uh, wat gaan we al meemaken dit uur? Uh, muziek natuurlijk, zoals ik al had, uh, had uitgelegd, gewoon aan de luisteraars die thuis zitten. Uh, ja, en uh, volgende week, uh, morgen zitten we om 12 uur met uh, de Rommelmarkt Recordings uh, op Radio 501, met allemaal platen die uh, zich uh, ja, gewoon, die worden aangeboden op de Rommelmarkt. En we beginnen nu in ieder geval met een overzicht van platen van vorig jaar. En we beginnen met Golden Avatar, The Change of Heart. En van die platen draaien wij het nummer Ogovinda. Ogovinda heb ik al gevonden. Ogovinda heb ik gevonden. Uh, ja, natuurlijk uh, met uh, bepaalde klanken Pro probeer ik dat natuurlijk gewoon aan elkaar te praten. En dan zorg ik ervoor dat, uh, dat er ook uh, geluid klinkt. En, uh, ja. en natuurlijk uh, moet dat ook uh, geluid klinken. Wat natuurlijk heel handig is op het moment dat er, uh, dat er iets speelt. En uh, ja, nee, dat is het. Uh. Goed, uh, nou, in ieder geval, uh, dit is Rui uh, Govinda. Het is heel stille muziek. Dit is een uh, van de uh, platen die, uh, ja, die, wat dat betreft, uh, doorgingen als het uh, st uh, stille werk van, uh, van Golden Avatar. Uh, dit werk is niet alleen heel stil, het is ook nog eens een keer heel bijzonder. Uh, omdat het eigenlijk. Ja, ik zit er nou wel doorheen te praten door die stilte. Uh, maar dat is natuurlijk uh, in principe natuurlijk gewoon uit en boze dat ik nu door deze fantastische plaat heen aan het praten ben. Dit is natuurlijk uh, de, de stilte uh, die de mensen opzoeken om uh, bijvoorbeeld uh, uh, te kunnen mediteren. Uh, en uh, dat klinkt allemaal op deze plaat. En dat is natuurlijk uh, ja, wat dat betreft uh, wel, daar ben ik echt helemaal, uh, helemaal wild van. Dus, uh, maar goed, omdat natuurlijk stilte niet heel erg werkt op de radio, uh, gaan we toch verder met, uh, met een ander liedje. En uh, wat mij dan weer uh, wel heel aardig leek. Uh, ...was hem dan uh, na deze religieuze muziek... Uh, ...gelijk door te gaan met... Uh, ...hele duivelse muziek. En uh, ja, die duivelse muziek... ...kan natuurlijk niet anders zijn dan van Wamba. ...en uh, we gaan luisteren naar het nummer... Uh, uh, ...The Devil's Interval. Dat gaat ook over de interval in muziek... Uh, ...die uh, de duivel uh, doet oproepen. En zo. Uh, nou, hier is in ieder geval... Uh, Wamba met... Uh, ...ja, nou ja, niet meer dan. Uh, The Devil's Interval, uh, Grondwars door die stille muziek heen... ...van Golden Avatar. En uh, dat is jullie veel... Luisterplezier natuurlijk, uh, hier op jouw radio 501. to songs like these where I may be Mephistopheles Singing the devils in Ja, en dat is natuurlijk uh, het mysterie van uh, de, de stille plaat natuurlijk. Is opgelost inmiddels. We gaan verder met het volgende nummer op deze plaat. Uh, gewoon omdat dat kan. Uh, nou ja, we gaan helemaal niet naar het volgende nummer natuurlijk. We gaan naar een ander nummer. En uh, dat nummer gaat over uh, stemmen. Uh, dat, uh, dat je gewoon ook alleen met je stemmen kan uh, zingen natuurlijk. Hier op uh, Radio 5.1 kan je ook met je stemmen zingen. Uh, en uh, wie ook nog meer met uh, stemmen zingen. Dat is natuurlijk uh, niemand minder dan Alaska uit het... Uh, het uh, schitterende vissersdorp. Uh, uh, maar niet alleen vissers natuurlijk. Er zitten ook bouwgiganten in al, uh, Volendam natuurlijk. Daar hebben we het over. En uh, van, uh, uit Volendam komt natuurlijk Alaska. Dat zei ik al natuurlijk. En uh, ja, als je dan bent in Volendam en je gaat, nou, dan zeg je I will go. En dat zegt ook Alaska. Hier op uh, Radio 501. Uh, I will go van Alaska.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 Oh, read the truth in my eyes, hear them in my sighs. Boredom, bored despair, I want to go. Read my books, read my dreams, read my poems. Yes, it seems all amount to one I want to go.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 Uit Alaska komt Volendam en uit Volendam komt natuurlijk Alaska. En hier gaan we verder met een plaat, de begeleider. Ja, dat klinkt een beetje lullig natuurlijk, maar de begeleider van Jelle Paulus. Maar, en hij doet zelf natuurlijk ook dingen. Theo Sieben van zijn plaat Until Grass. Uitgekomen in 2011 alweer. Uh, daar komt het nummer Gloria vandaan. En uh, aangezien het natuurlijk uh, uh, de in koningin jaren is. En het is ook nog eens een keer zondag en zo. Uh, ja... ...komt alles voor natuurlijk aan het eind van de week... ...tenzij het uh, aan het begin van de week is het natuurlijk. Uh, hier is natuurlijk... nou uh, zeg ik nou weer natuurlijk... ...heel natuurlijk zeg ik hier... ...dat uh, het nummer Gloria nu begint... ...en dat is natuurlijk van Theo Sieben... ...maar dat had ik allemaal al gezegd. Allemaal overbodige informatie, maar misschien blijft het dan wel gewoon hangen. Dus ik zeg gewoon nog een keer... ...Theo Sieben... ...met Gloria. In, een Beetje toch in het kader van de blues... Hè, ...dat heb ik een beetje aangekondigd... De zou klinken door je oude luidsprekers. Valt me nog mee dat er geen echte klachten zijn binnengekomen over het feit dat het geen echte blues is natuurlijk. Maar hij zei wel het woord blues. En dan is de, nu het nummer uh, gaan het nummer draaien, een, een, een wat overluid nummer van Golden Avatar. En uh, dat nummer is natuurlijk uh, uitgevoerd uh, in, uh, in uh, Stereo Sound. En uh, natuurlijk uh, is dat gewoon om uh, de mensen te vergasten met uh, leuke geluiden en uh, dergelijke. En uh, ja, dat is natuurlijk waar. Uh... Lord, the suns and fulgens hide your face. Your blissful form lies far beyond my eyes. And now your wonders call my heart's embrace. As dawn displays your beauty de shows colors of smiling is de cause love exists because ja dan gaan we toch nog een beetje door in dat gloria thema One. Your precious gift of loving Dit, dit, dit. In my heart. dit is de Rommelmarkt Recordings Reprint! Reprise, ja, en natuurlijk. Dit was uh, ja niks minder dan Golden Aventar, natuurlijk speciaal op jouw radio 501 met een nummer over natuurlijk Govinda. Dus ja, waar ga je dat vinden on Govinda zelfs? Nou, wat wil je nog meer? He? Nou ja, als je dan toch uh, het woord kiezen hebt, dan kies je natuurlijk Graham Park, uh, Parsons. Uh, die natuurlijk... Uh, Graham Parsons heet. Niet Graham, maar uh, Interminum natuurlijk altijd. Graham. Uh, Graham Parsons natuurlijk, van de uh, Graham Parsons Project. En hij had het plaatje opgenomen met niemand minder. En uh, ja, ja, in dat kader uh, gaan wij natuurlijk een nummer draaien van deze man. Emmeloo Harris... Uh, Harry? Harris? Harris? Harris? Uh, zien ook een mopje mee over dit nummer. Uh, uh, Heeft ze heel veel gezegd. Uh, maar in dit nummer zien ze mee. En uh, dit nummer heet natuurlijk... Uh, ja, wat, uh, hoe heet dat nummer? Ja, natuurlijk Las Vegas. En uh, het is geschreven door Graham Parsons zelf. En uh, niemand minder dan uh, Rick Gratsch. Dus ik zou zeggen, geniet van deze muziek. Uh, want uh, hoe vaak hoor je dit nou nog op de radio? Ja, natuurlijk alleen maar tijdens Rommelmarkt. Rommelmarkt. Recordings, Reprise. Ja, waar komt hij dan? Graham Parsons, Let a Rip. Ooh, Las Vegas, ain't okay. Drink whiskey. Second time as a loser, drink anything 'cause I think I'm gonna win. Ooh, Las Vegas ain't no place for a purple like me. No. Ooh, Las Vegas. mind, The Queen of Hearts is a bitch. Someday when I clean up my mind, I'll find out which is which. Ooh, Vegas ain't no place for a purple like me. Ooh, Vegas ain't no place for a purple like me. Every time I hit your Crystal City, you know you're gonna. We'll spend all night with the dealer, trying to get ahead. All day at the holiday, and time to get out of bed. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Ooh, Las Vegas ain't no place for a poor boy like me. Every time I hit your crystal city, so you know you're gonna. Ja, natuurlijk is dat de Grand Parsons met uh, Emily Harris en Las Vegas is No Place for a Provo. En dat hebben we natuurlijk dat hebben we geleerd van dit nummer. Natuurlijk hebben we dat geleerd. Ja, natuurlijk hebben we dat geleerd. Uh, ja, uh, we gaan even verder met de volgende plaat. Want ja, we moeten aan de kloppende door. Ik heb enorm gescoord uh, vorig jaar op uh, dag met allemaal platen. Heel veel klassiekers. MUZIEK en wat dat betreft, ja, het is niet echt een radio 1 uurtje, natuurlijk met allemaal klassieke muziek. Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk normaal gesproken radio 1 voor uh, onbekend en opkomend talent. Maar ja, goed, kan het kan natuurlijk zijn dat de uh, muziek die ik draai toch onbekend is. En uh, dat het nooit hier opkomt dat je de muziek uh, kan draaien. Uh, ja, goed, even kijken hoor. Uh, ja, we gaan nu uh, verder uh, naar een hele mooie plaat van Jetro Tool. Uh, ja, niet uh, Tool, uh, natuurlijk de metal band. maar Jetro Tool. Uh, van een plaat Heavy Horses uh, draaien we natuurlijk. Een nummer uh, ja, natuurlijk. Uh, speciaal voor jou uh, uh, ja, en voor mezelf. En het uh, uh, nummer dat we gaan draaien is niks minder dan... Uh, ja, er is dus helemaal niks uh, verkeerd mee hoor. Niks niks mee. Nee hoor, nee, absoluut niet. Uh, dit is nummer... Uh, ja. ja, en je hoort hem aankomen. komen. The Ron Brown Mouse. Op jouw radio 501. Jetro Tool dus. Daar komt de fluit. De fluit komt eraan. Ja, dat is nog uit. De JETRO-fluit. Jetro Lekkere JETRO-muziek op Radio 501. Smile, real, smile. Take some tea with me a while. Brush away that black cloud from your shoulder. To wait till the hell. Do you gaspial, that really realize. Another tea time, another day older Of one breath on your tiny hands You wish you were a man One Brown Mouse natuurlijk van Jetro Tool. Ik al zeg Jetro-muziek op Radio 501. Hoe vaak maak je dat nou nog mee? Inderdaad, heel vaak als je uh, ja, gewoon dit moment heel vaak gaat herhalen... dan hoor je heel vaak Jetro-muziek. Uh, gaan wij verder met uh, nou, niemand minder dan Lola Kite. Uh, Kees Groenteman, uh, zijn vehikel. Uh, dat gaan we gewoon draaien uh, van hun uh, nieuwe plaat uh, I Start to Believe You. En als je het net gelooft, dan zit je op de Road to Nowhere. Uh, ja, niet voor niks nummer 7 van deze plaat... Uh, niet omdat het een ramsplaat is, maar gewoon ja, omdat het een, uh, ja, een keknummertje is. Road to nowhere. Lola Kieten. Dus laat je kietelen door Lola Kietelen. Art Recordings Reprise! Dat is natuurlijk uh, Foreigner, nou is het wel grappig want de plaat die er is had dat hele andere volgorde van nummers dan uh, Hoes, dus dat, uh, dat maakt dat het wel spannend natuurlijk, ja, inderdaad. Goed, uh, wat, uh, wat gaan we eigenlijk nog meer doen in dit uur? Ja, want het is het eerste uur nog steeds, ja je dacht van, hoe krijg je het voor elkaar, is het nog steeds het eerste uur? Ja inderdaad, ik kan bevestigen dat het nog steeds het eerste uur is. En uh, ja, in dat kader uh, kunnen we natuurlijk uh, uh, vaststellen natuurlijk dat er uh, bepaalde muziek uh, aan zit te komen. Bijvoorbeeld uh, het volgende nummer, uh, Nick Costa. Ja, we hadden toch een beetje blues uh, en zo, uh, voorspeld en zo. Dus hier is dan uh, Nick Costa gewoon someone uh, for everyone. Where is my someone who always understands the person who gives everything. Just to take my hand What if I never feel it What if I never know And what if it just gets easier To spend this life alone Rolling with the punches Hope my black and blue don't show Earth the bright in my eyes So no one ever knows How I feel on the rainy days Or what I do to have always my hopes on Eigenlijk Ellie's Love Team, maar in dit kader van het weekend is natuurlijk uh, Ellie's Love Team. Uit de Film Shaft, natuurlijk. En van de defines it all, my world is so small without you, my world is so small, it's just so small without you, Elio Elio Elio Arryo, arryo, arryo Have some dinner Van haar plaat, Marbles, dit jaar uitkomen op Wicked Jazz. Ja, daar hebben we de jazz. Echte jazz. Jouw jazz. Wat gaan we verder met de plaat voor Joven deze week? Upload my soul van de Riverdale Lights. Ja, dat is natuurlijk gewoon eh, wat gewoon, kan. Gewoon, eh, gewoon muziek eh, gewoon op de radio gooien en dat dan eh, eh, plaat voor Joven noemen. Hier eh, is dat eh, gewoon. River of brake lights, upload my soul. The screen turning away her head to the city with no people, the second life. Ja, deze rivier van uh, remlichten op jouw radio. In het nieuwe uur komen we natuurlijk terug met nog meer muziek. Maar dat neemt niet weg dat we nu doorgaan met de reclame. We zijn straks terug met de halfvolle laag. Er is zojuist een leeg patatbakje gevonden bij uitgang A van dit stadion.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 De koeien hebben de hele winter op stal gestaan. Maar nu het lente is, mogen ze weer lekker naar buiten. En dan dansen ze van plezier. Wat? Koeien die dansen van plezier? Dat moet je zien. Kijk nu op wakkerdier.nl voor een koeiendans bij jou in de buurt. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf. Opleidingsinstituut BHV 4 u biedt alle trainingen in reanimatie en bedrijfshulpverlening.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 donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio, 501 de uur, Radio 501 daar donderdag op donderdag. smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daar donderdag Radio 501. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hip hopgebied te vinden is, dan heb je het mis. DJ Stel is de hip van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live vanuit de studio laat je horen wat voor talenten er allemaal rondloopt. Gb Stijl, geluid uit de bunker, elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Radio 501 De volle laag Lucien Geefkens 5.0.1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 Nou dat is dus niet waar vandaag is onbeer in de halvolle, halvolle, halvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Ken Vriezen, ken rond rondkonen en too Hij zit te klooien, flink er of zo je. Met platen te gooien. Dat is waar je het mee moet gaan doen De volle laag, halfvolle laag, halfvolle volle laag, half volle laag of 501! Ja, dit is het uh, halfvolle laag natuurlijk, speciaal op jouw radio 501 en hier is niets minder dan de een of andere band Ja, de Black Dyke Mills Band van de plaats Champions Music uh, Epic symphony, timpany, Symphony Radio 501 Echte oorlogsmuziek en uh, treurmarsen, natuurlijk. In het nieuwe uur van uh, de volle laag. Wat krijgen we nog? Ja, natuurlijk, de briefrubriek. Ja, we hebben gewoon een briefje gekregen met een verzoekplaatje. Dat is hartstikke mooi, natuurlijk, altijd. En uh, ja, Supertramp krijgen we ook nog. Spandau Ballet. Ballet, uh, muziek. Shirley Basti, natuurlijk. Ja, nog meer filmmuziek. Uh, Bonnie M, natuurlijk. Moody blues. Toch nog bluesmuziek, hè? Ja, wat het beloofd. Dire Straits, oftewel Dire Straits. Die gaan we straight even weer terug in de wachtrij. Maar wellicht dat we stad, de stad, nog gaan gebruiken als filler? Ik doe het altijd heel goed voor. Band on the run natuurlijk, ietsje wat er hoop nog. Ik uh, ben benieuwd of we aan de brievenrubriek toekomen. Altijd heel spannend. Ik denk dat ik uh, mag gewoon zeggen van deze fantastische symfonieën, dat we daar gewoon, uh, gewoon even een eind aan rijden. Eh. Ja. Oh, dit zijn toch eigenlijk allemaal gewoon korte stukjes, dus dan kan je best in knippen, vind ik. Eh. Ja, ja. Ja, want die plaat gaat gewoon door hoor. Dat je wel denkt van, nou het is uh, afgelopen. Maar nee, daar komt weer een of andere blaasorkest doorheen. En die begint te spelen. Dus ik zeg, uh, laat maar lekker zitten. We gaan verder. En uh, wat gaan we nog meer draaien natuurlijk? Ja, dat is natuurlijk muziek uh, speciaal voor jou. Uh, wat pakken we nu tevoorschijn? Nou, ik zei natuurlijk al, Band on the Run. Uh, dat is natuurlijk uh, een, uh, een plaat van Paul McCartney. En uh, met andere mensen. Uh, Band on the Run. Ja, we ook nummers zullen we draaien. Nou ja, nummer 7 is altijd zo moeilijk. Uh, dus uh, we gaan gewoon... Uh, nou, wat ik zelf een heel erg leuk nummer vind, is natuurlijk uh, Mrs. van der beeld. Uh, met dat, uh, dat ho, hey ho, hey ho, een beetje dat, uh, ja, een beetje, een beetje dat dwergengevoel. Hè? Dus uh, hier is. Nou, die moet minder dan Paul McCartney en Wings. En natuurlijk uh, Linda McCartney. En hey, die mag meezingen. Time. Paul McCartney met, uh, met zijn vleugeltjes. Hij is Paul McCartney in dit geval gewoon een soort... Uh, uh... Paul McCartney Ho! is vooral bekend van de berichtgeving uh, in de jaren 80 dat hij dood zou zijn. Ho! En natuurlijk uh, dat hij er in bent gezeten. Hij is trouwens nog levend. Dus uh, ik heb hem niet gevraagd uh, laten, maar uh, ik heb nog niks van nieuws Ho! gezien. Uh, ja, wat gezelligheid. Ja. We gaan verder even met een vast onderdeel. Want, uh, mensen hebben gewoon behoefte aan vastigheid. Al die bekende nummers, dat kan natuurlijk niet. Hier is de Ramsplaat. Nou, jij pop Iedereen pop. Want die piet is zo Ramsplaat, dit is je dus zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een hammerkras in het schap staat. Ramsplaat, Ramsplaat, dit is je dus zo lekker. Ramsplaat, Ramsplaat, die voor een euro of. Huis gaat. Huis gaat. Ja. Goed. Uh, ja, inderdaad. Uh, Ramsplaat heel vandaag. Uh, hier hebben we natuurlijk uh, een Poem uh, voor mij. Ik heb die plaat eigenlijk nog nooit... Uh, ja, toen ik hem kocht heb ik hem in mijn hand gehad. Natuurlijk. Uh, zo, 17 nummers. Ik uh, zou in theorie natuurlijk uh, nummer 17 kunnen draaien. Doe ik niet. Uh, nummer 7. Ik ben hem toch uh, driving song. Nou nee, dat vind ik, uh, was voor in de auto. Dat is altijd uh, toch een pre, hè? zo'n machine... ik. En als dat niet zo is, dan niet. Uh, Elisabeth wolf uh, wordt bedankt. Ah, ja, dat is toch een auto. <parfois> zo. Sorry, dat is toch niet helemaal een auto glaaken. Queen... Bach, uh, oh, wow. Hallo, mag ik ook nog even praten? Uh, Juju Stoelbach uh, die, uh, die doet mee. Uh, Chris Root ook. Uh, Scott Hollingsworth. Hollings. Holl Hollingsworth. Michael Leonard. Chuck doet ook mee. André. André. En And Jeff Hill natuurlijk. Joanna Bergman. Ja, wie kent hem niet. Mike Nolan. Claudia, zo dus ja, hebben we al voor ze nog moeite gespaard. Een fantastische plaats, komt in de Ramseplaatparade natuurlijk terecht, uh, ja, speciaal voor jou. En, uh, wat uh, natuurlijk even medegedeeld moet worden is dat morgen koninginnedag is, uh, dat is 30, uh, meestal op 30 april. En als het niet zo is, dan uh, is het in ieder geval de dag daarna, in ieder geval nog de dag van de arbeid. Uh, ja Ik heb net uh, medegedeeld gekregen dat uh, mijn programma morgen niet uh, uh, Rommelmarkt Recordings is, maar natuurlijk gewoon, uh, ja. Nou, het is eigenlijk, ja natuurlijk, de royale laag. Uh, dus uh, From Now On uh, is natuurlijk uh, de Royal la la Laag. En wat is nog From Now On nog meer? Nou, dat is natuurlijk een nummer van Supertramp. Dat heeft, uh, die gaan we even spelen. Oh ja! Oh, dit gaat echt heel goed. Ah, het is echt een tof nummer. Supertramp. Ja, begin maar. Begin maar gewoon. From Now On. From Now On You Can Play. Ja, dat is natuurlijk Supertramp. From now on, uh, Supertramp. Uh, Duco van die plaat waar ook. Uh, give a little bit. Give up a little bit of your heart tonight. Love tonight bedoel ik natuurlijk. Love. Maar love, heart. Het komt allemaal uit hetzelfde vaartje. Hier is de uh, Petje Boys met. Uh, love is a catastrophe. Niet uh, love, et natuurlijk, maar gewoon love. Is. Oh, wacht. Ja, nee, dit nummer natuurlijk gewoon. Nummer 7. Nee, maar nummer 7 natuurlijk voor de mensen die dat willen horen. Het is allemaal één grote catastrofe hier op jouw radio 501. I'm going Muziek was altijd natuurlijk op Radio 501 en we gaan door met de uh, bekende rubriek natuurlijk, gewoon heel bekend. Uh, ook in andere programma's is hij bekend, zo bekend is hij. En uh, ja, beginnen we er gewoon mee. Ja, waarom niet? Ruiken met z'n allen in de postzak, we met z'n allen in de post. We duiken met z'n allen, in de duiken met z'n allen, in de duiken met z'n allen, allen, in de postzak. Wat zulde de, de postbezorger vandaag met zich mee? Talloze brieven in de postzak, van o zo lieve mensen en een vuilbak. Van o zo lieve mensen en o zo lieve mensen en o zo lieve mensen en een vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? 501! Oh ja, yeah. ja, natuurlijk. Gezelligheid alom als we brieven krijgen. En uh, ja, toevallig vandaag ook nog een brief gehad uh, van uh, Ageta. Aget, wat een rare naam eigenlijk. Aget. Ik denk dat het een uh, afkorting is van Ageta. Ageta uit Appingerdam. Uh, Ageta uit Apingendam. Ja, Ab leuk Ab nou, die geschreven heb. Uh, Ageta schrijft uh, de volgende. Ja, ik. Uh, ik ben nu al uh, ja, ongeveer 23 uh, jaar en vijf uh, maanden en drie dagen. Dat was trouwens eergisteren, was dat uh, getrouwd met mijn liefdallige echtgenoot uh, uh, Eelco. En uh, Eelco, dat is zo'n lieve, lieve schat. Iedere, iedere zondag komt hij aan met zijn pakketje en, uh, en smeert het dan uh, vol met brood. Uh, boter, staat hier boter. Pakket kan je ook niet vol met brood uh, smeren. En, en dan best ja, is zo'n lekker sinaasappeltje erbij en uh, ja, het is altijd heel gezellig. En uh, ja, we houden ervan dan om dan op een heerlijke, heerlijke melodie te dansen. En uh, een van die fantastische melodieën waar wij zo heel gek van worden is uh, Shaking Stevens. En uh, ja, het lijkt me zo fijn om, weet je, gewoon... Ja, dat staat ook al in de brief. Uh, om dat, uh, nummer... Nee, uh, dat nummer tekeer te horen op de radio. <lacht> en uh, zou je dat dan precies om uh, twee over half acht willen doen? <lacht> nou natuurlijk, uh, Agreet, uh, Agreet uit Appingedam, dat doen we natuurlijk. Uh, toevallig uh, had ik hem hier op de plaats spelen liggen, dat komt goed uit. <lacht> nee, dat is niet heel toevallig, uh, maar toevallig had ik hem hier wel ergens liggen, ergens uh, in een vakje. Uh, nou, uh, Stevens uh, en uh, ja... Uh, geef geven er nog bij trouwens dat ze Is Raining wilden horen omdat het vandaag zo mooi weer is. Nee, het was natuurlijk van de week heel slecht weer. En, uh, maar uh, om even een lang verhaal kort te maken, hier is uh, Shaking Stevens met natuurlijk niet minder dan uh, Is Raining Mama, Is Raining. It's raining so hard, Looks like it's gonna rain. I'm voor acht uit Abbingedam. Shaking Stevens. Uh, it's raining. It's a raining. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Things. Ja, natuurlijk yeah, was dat. regular yes. Tex-Vegas, this one. Yes, yes yes, yes, yes, yes. You know, the future country guy. His old man's in government. Oh, him. Ja, in ieder geval, dat was uh, Demon of Macon natuurlijk. Rambling Man, Old Devil Kerosine. Was de plaats gevolgd door Yeah But No But, Dammet Production. En dan gaan we door met bluesmuziek, in ieder geval Moody Blues. I'm just a warning on the beach. We Karma, natuurlijk uh, op radio 501, want daar luister je naar. Voor je het nog niet wist. Hier is uh, Sonja van Hamel met uh, Sometimes. En ja, daar komt hij. Inderdaad, als ik echt de knop indruk, dan komt hij echt. Ja, haha, Sometimes. Met Ken Stringfellow. Enzaam, denk ik, ja. Sorry voor een sometimes. Van de plaat Transcendental Man. 501. 501. van Hamel 501. Gaan we verder met Daniel Saulekka. Lekker wakker worden. worden voor mensen die thuis zitten en in slaap zijn gestukkeld tijdens studiosport. Het is ook dodelijk saai en vermoeiend. Hier is het nummer Wake Up. En de B-kant, Jorma Sunbeam natuurlijk. Laat het lekker zo. Uh, <laughs> Saturday I can't forget that day The night was cool when we went out to day yeah, all late back. It's hard to believe but I was refused in a nightclub I don't remember. Fight for human rights.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 Hier hebben we Paulus maar weer, niet Piet, maar Jelle. California. ja, dat doet niet. Uh, zijn niet de mama's en de papas natuurlijk, maar Californië speelt van Jelle Paulus maar op 501. Morgen 12 uur zijn we terug.